En als het goed is, hebben we nu iemand aan de lijn van de brandweer. Tom Stolker, klopt dat? Ja, dat is correct. En goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, ik las vorige week uh, in jullie persbericht... dat de waterkranen in Zandvoort gaan verdwijnen. En toen dacht ik, hé, hey, hoe kan dat nou? Maar mijn eerste vraag zou zijn... wat was nou de directe aanleiding om de waterkranen in deze regio te, te doen verdwijnen... Ja, dat is, dat is een lang verhaal. Um, er zijn wat branden geweest in het verleden waarbij, uh, waarbij sprake zou zijn geweest van een, uh, een tekort aan bluswater. En daar is toen onderzoek naar gedaan. En daar kwam uit naar voren dat er inderdaad bij heel wat, uh, wat objecten, dus panden in, in de veiligheidsregio Kennemerland, inderdaad geen brandkraan voldoende dicht bij de, de ingang van het object ligt. Uh, dat, dat is één aanleiding. En de tweede is eigenlijk dat de drinkwaterbedrijven die zijn uh, bezig om, om de um, diameters van de leidingen te verkleinen. Dat is om te voorkomen dat er, uh, dat er bezinksel in de leidingen ontstaat. En heel veel leidingen hebben dus gewoon onvoldoende capaciteit om onze aan te onttrekken. En heeft het in het verleden geleid tot problemen dat er kort aan waterkramen? Nou, kijk, we gebruiken natuurlijk wel, wel uh, de, de brandkranen op de drinkwaterleiding bij het blussen van branden. Maar niet alleen. We hebben daarnaast natuurlijk ook oppervlaktewater wat we daarvoor gebruiken. En dat is zeker bij grotere branden is dat veel, uh, veel efficiënter. Want een, een brandkraan heeft altijd maar een beperkte capaciteit. En kan dus nooit alleen voldoende zijn om een brand te blussen. Dus nee, ah. tot noemenswaardige problemen heeft dat niet geleid. En hoeveel brandkraan hadden we in Zandvoort? Enig idee? Ik heb... Hele, niet helemaal uh, het exacte getal, maar het is rond de 800, meen ik. 800 is in Zandvoort? Ja, dat is correct. Ja, dat... De, de veiligheidsregio-kennemarant veiligheid heeft er in totaal 15.000. Dus dat Zo. zijn best veel. Maar die, die, die verdwijnen dus en die ruimtes, dat is onder de grondvaart, dat, daar dat merk je verder niks meer van? Nou, dat, dat, dat verschilt een beetje. Kijk, die brandkranen, we gaan ze niet meer gebruiken. Dus de gemeentes die hebben de contracten met de drinkwaterbedrijven opgezegd. Maar of dat nu betekent dat de drinkwaterbedrijven die kranen allemaal direct weghalen... ...dat denk ik eigenlijk niet hoor. Ik verwacht dat ze gewoon blijven liggen, ongebruikt. En op het moment dat een leiding dan vervangen wordt of, of weggehaald wordt, of wat voor reden dan ook... ...dan komen daar geen brandkranen meer op terug. Dus ik nee. denk niet dat er, dat er nu uh, heel veel actie komt op het gebied van het verwijderen van brandkranen. Hoor. Nee, het zal ook een uh, kostenplaatje meetellen denk ik. Precies, precies. Maar goed, dan hebben we dus geen uh, water meer uit de brandkranen... Maar hoe gaan jullie het dan oplossen? Wij hebben in, in de plaats daarvan hebben wij watertankwagens aangeschaft. Dat zijn, zijn vrachtauto's met een watertank van 17.000 liter. En die staan gevuld in de, de branddrukkerzennen... en rukken mee uit op het moment dat er een brandmelding is. En, en die kunnen ons prima van water voorzien. Maar jullie hadden toch ook al water, uh, waterwagens? Ja, dat klopt. Wij hadden, wij hadden al vier watertankwagens staan. De eerste die, die zijn al... In 2010, meen ik, aangeschaft. Omdat er toen in, in de binnenstad van Haarlem een probleem was. Dus daar zijn er twee voor aangeschaft. En later, ik meen in 2017, heeft het bestuur gezegd... we willen er nog twee bij hebben. Dus er zijn twee tweedehands watertankwagens in Frankrijk, meen ik, aangeschaft. Dus we hadden er vier, dat klopt. En dat is voor de regio? Ja, die stonden toen voor de hele regio. En, en dat was sowieso onvoldoende. Dus we hebben nu acht nieuwe aangeschaft. Oké, okay, en voor Zandvoort staat er standaard eentje... Ja, in de kazerne in Zandvoort aan de Lineerstraat, daar staat uh, standaard zo'n drink, of zo'n En die is altijd met 17.000 liter water gevuld? Die is altijd met 17.000 liter water gevuld en is ook altijd uh, in staat om uit te drukken in die zin dat er ook personeel voor beschikbaar is. Ja, nou las ik ook in jullie persbericht dat uh, jullie ook op andere manieren aan water kunnen komen. En toen dacht ik, we hebben hier rondom zee, is dat ook een mogelijkheid om water op te pompen? Ja, in principe is, is, is zeewater natuurlijk ook gewoon prima te verbruiken om branden te blussen. Alleen de moeilijkheid is, uh, als je water wilt oppompen uh, uh, van, van, vanuit, uh, vanuit een, een rivier of een kanaal of, of uit de zee... Dan, ...dan is het zaak dat je het water kunt bereiken. Nou, dat is op strand natuurlijk vaak lastig, gezien de getijdenwerking die je hebt met eb en vloed. Maar je wilt ook wel dat het water min of meer een constant uh, waterpeil heeft. Omdat, omdat pompen die zijn natuurlijk gevoelig voor uh, schommelingen in het waterpeil. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk best wel praktische bezwaren die, die ons uh, uh, tegenhouden om, om zeewater te gebruiken. En daar, daarbij komt ook dat, uh, kijk je hebt natuurlijk uh, heel veel natuur rondom Zandvoort... en natuurbeheerders die willen absoluut ook niet dat een eventuele natuurbrand geblust wordt met zout water. Want dat heeft heel veel, heel veel consequenties voor, voor de vegetatie en de begroeiing. Ja, dergelijke, dus. ja, dat is schadelijk voor het milieu. Absoluut. Ja. Maar hoe komen jullie dan wel aan water? Uh, er zijn natuurlijk rondom Zandvoort wel wat, uh, wat, wat waterbronnen te vinden. Er ligt ten noorden van, uh, van het circuit ligt een, een vijver. Er ligt bij de Bokkendorens, ligt een vijver. Uh, het boogkanaal kunnen wij gebruiken om water aan te onttrekken. En wij hebben uh, pompen en slangenauto's. En wij kunnen dit dus water over een afstand van 3000 kilometer verplaatsen. Of 3000 meter verplaatsen. Ja, ik was zeggen. Ja, 3000 ja. kilometer is wel heel veel. Dat zou, ja, dan kun je tot Zuid-Frankrijk denken. Ja. ja precies, precies. Maar goed, maar we hebben in Zandvoort af en toe uh, eigenlijk regelmatig overlast van uh, te veel regen. Dat is voor jullie dan een uitkomst? Nou, dat, dat, is, dat zijn wel dingen die wij de komende tijd met de gemeenten gaan bespreken. De gemeenten moeten inderdaad natuurlijk dingen gaan doen om, om regenwater tijdelijk te bergen. En dat zou natuurlijk zeker in Zandvoort een prachtige optie zijn om dat te combineren met een, uh, met een bluswatervoorraad. Dus daar gaan we de, dit komende jaar gaan we over wel in gesprek met de gemeente. Om te kijken of daar, uh, daar, daar afspraken over te maken zijn. Ja, we hebben hier sprake van een win-win situatie. Wij hebben absoluut. minder overlast en jullie hebben meer water tot je beschikking. Absoluut, absoluut. Dus dat zijn zeker ook kansen die wij zien en die willen we ook graag gaan benutten. Maar nog niet concreet uh, al in gedachten? Nee, daar heb tot nu toe, voor zover ik weet. Want er kunnen natuurlijk lokale afspraken zijn, maar voor zover ik weet... hebben we daar op dit moment nog geen, uh, nog geen afspraken over gemaakt met de gemeente. Oké, okay, nou, ik ben een voorstander van het los twee problemen op. Ik heb nog een vraag. 17.000 liter, hè, dat, dat wil ik niet in huis hebben. Maar is dat genoeg voor de gemiddelde brand? Ik heb geen idee. Nou, kijk, er uh, ja, is natuurlijk een onderscheid in, uh, in, in, de, in, de, in, de, in de brand... waar je het op dat moment over hebt. Woningbranden, die kunnen wij prima blussen met... Tenminste, over het algemeen, de meeste woningbranden kunnen wij prima blussen met 2000 liter water. En de gewone brandweerauto die heeft 2000 liter water bij zich. Dus dat zou in de meeste gevallen voldoende moeten zijn. Uh -huh. En wanneer er dan sprake is van een, een woningbrand van betekenis... noemen wij een maatgevend scenario, dan komen er al twee brandweerauto's... dus dan hebben we al 4000 liter. En in de meeste gevallen is dat voldoende. Uh, en als dat niet voldoende blijkt te zijn, is voor een woningbrand 17.000 liter aanvulling... ja, dat, dat moet genoeg zijn... Praat je natuurlijk over een, een brand in een bedrijfspand, die hebben we dan in Zandvoort niet veel, maar het, het worden er wel steeds meer is mijn indruk. Um, ja, Dan heb je ook aan 17.000 liter niet genoeg, hè. Mm -hmm. dat hangt ook een beetje van de omvang van de brand af, maar zeker bij grotere branden heb je ook aan 17.000 liter niet genoeg en moet je dus ja, of kiezen om meerdere watertankwagens laten komen of die uh, die dikke slangen en die pompen gaan gebruiken en water over grotere afstand transporteren. Ja. En over hoeveel branden praten we eigenlijk in Zandvoort, weet je dat? Ik heb het niet helemaal helder, uh, omdat je, je hebt natuurlijk verschil tussen branden en aantal uitrukken. En Zandvoort heeft best wel heel veel uitrukken, dat weet ik uit mijn hoofd. Maar hoeveel branden we daadwerkelijk in Zandvoort op, op jaarbasis hebben, kan ik zo uit mijn hoofd niet zeggen. Daar zou ik een overzichtje bij moeten pakken nee. dan. Ja, maar je verwacht geen problemen met het feit dat we nu met waterwagens gaan werken? Nee, ik verwacht daar zeker geen problemen van, omdat zoals ik net al aangaf, de brandkranen die we hebben in Zandvoort, uh, die, zijn, die zijn natuurlijk altijd wel, uh, wel gebruikt. Maar uh, de capaciteit van een brandkraan is ook maar beperkt. Wij gaan uit van 500 liter per minuut per brandkraan en dat is voor het blussen van een woningbrandje wel voldoende, maar voor grotere branden zeker ook niet. Dan heb je toch altijd een aanvulling daarop nodig. Ja, ik ben uh, mede presentatrice. Zeg ik dat goed? mijn ja, ja, ik breek mijn mond. bij. die heeft ook ja. nog een vraag aan je. Ja, maar hoe zit ja. het met duinbranden? Stel de, de, de... Kijk, zoals je natuurlijk veel in het buitenland ziet... door de opwarming van de aarde... heb je heel veel natuurgebieden die de fik in gaan. Hoe zit dat met de duinbranden hier? Ja, daar is natuurlijk ook naar gekeken. Bij, uh, bij, bij, bij dus het afscheid nemen van de brandgranen en het overgaan op waterpinkwagens hebben we daar ook naar gekeken. Nu hebben we in... In de duingebieden hebben we nauwelijks brandkranen. Dat is maar een handjevol. Okay. Um, omdat er natuurlijk ook geen drinkwaterleiding ligt, want er wonen geen mensen. Dus, dus het aantal brandkranen is daar sowieso beperkt. Dus wij waren daar al aangewezen op andere waterbronnen. Nu heb je natuurlijk nou, in, de, in de waterleidingduinen, dus het, het gebied ten zuiden van Zandvoort. Uh, daar ligt natuurlijk best wel veel uh, aan, aan kanalen en vaarten okay. en vijvers om, uh, voor, het, voor de drinkwatervoorziening waar wij gebruik van kunnen maken. In het noorden heb je dat minder. En dan zijn we daar ook aangewezen op de watertankwagens. En, uh, en ook die dikke slangen met die pompen. Om over grotere afstand water te transporteren. Maar, ja, blijft dat controleerbaar? of uh, moet je, ja. moet je, Kan je denken aan, aan, aan branden zoals in Californië? Zijn dat grotere gebieden? Maar een brand ja. kan aardig onbeheersbaar worden in zo'n natuurgebied. Dat klopt, dat klopt. En dat, en dat is ook zo. Dat, dat zijn ook wel, uh, wel punten waar, waar onze collega's van de natuurbrandbestrijding echt wel jaarlijks naar kijken. Uh, en, en er is ook een hele goede samen, samenwerking met, met de natuurbeheerders... om te zorgen dat er um, eigenlijk stoplijnen te maken zijn. Een stoplijn daarvan zeggen wij, die moet op voldoende afstand liggen van de bebouwing. Daar kunnen wij dan met onze brandweerauto's en onze slangen prima terecht... om, uh, om, om een brand op te vangen, om te voorkomen dat die zou overslaan naar een bewoond gebied. Maar uh -huh. in, in het natuurgebied zelf is altijd wel sprake van, van een kans op een onbeheersbare situatie. Maar dat hangt natuurlijk ook af van uh, de, de omstandigheden. En nou hebben wij best wel uh, wat, wat bossen, ook rondom Zandvoort. Uh -huh. Maar niet zodanig dat je daar van die hele grote branden voor krijgt die dagen gaan duren. Okay. Dus, maar, maar het blijft wel, het blijft wel een, een aandachtspunt om te zorgen dat... We, ...dat we daar wel voldoende capaciteit voor hebben uh, op het gebied van bluswater. Maar ja, nogmaals, die afspraken met die natuurbeheerders... ...die zijn daar op dat gebied minstens zo belangrijk. Ja, want hebben jullie ook blusvliegtuigen? Nee, die heeft Brandweer Nederland um, zelf ook niet. Maar Brandweer Nederland heeft een overeenkomst met Defensie. En die, die kunnen, volgens mij zijn het er op dit moment drie blushelikopters inzetten. Geen blusvliegtuigen, maar blushelikopters. En daar kunnen wij een beroep op doen in geval van een grotere natuurbrand. Ah, okay. Tom, ja? erg bedankt voor deze informatie ja? Ik moet zeggen dat toen ik het persbericht las Toen maakte ik me enigszins zorgen over eventuele brandingsantwoord. Ik kan nu weer rustig slapen Nou, dat is goed om te horen Ja, alles lijkt onder controle En ga, ik hoop dat er geen branden zijn Of dat er kleine brandjes komen Maar uh, we hebben heel veel informatie gehad van je Waarvoor dank En wie weet dat we je in de toekomst nog vaker zullen aanplegen Ja, tot je dienst En als je vragen hebt, dan moet ze altijd stellen. Ja, bedankt voor het gesprek. Oké, okay, graag okay, gedaan. Bedankt, dag.